Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De Amerikaanse viroloog en topadviseur van president Trump, Fauci... mag van het Witte Huis niet getuigen in het congres... over de aanpak van het coronavirus. Een comité van het Huis van Afgevaardigden... onderzoekt hoe de regering van Trump omgaat met de pandemie. Dat comité wil de volgende week Fauci horen... maar het Witte Huis weigert dat toe te staan... Een woordvoerder noemt het contraproductief als Fauci nu zou getuigen, terwijl de bestrijding van het virus nog in volle gang is. Het Witte Huis zegt op een later tijdstip wel mee te willen werken aan getuigen horen. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, dat zich baseert op Noord-Koreaanse staatsmedia.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 Het weer vannacht en ook overdag vallen er enkele buien. Vooral vanochtend kan het land inwaarts hagelen en onweren. Mogelijk komen er ook windstoten voor. In de middag wordt het vanuit het westen droog met in de kustgebieden ook zon. En het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.